Zeven uur, dan net wel, met het NOS-journaal.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 Tegen de afspraak in wordt er in Holmes geen staakt het vuren in acht genomen en beide partijen beschuldigen elkaar ervan de hulpverlening te saboteren. De Franse politie heeft een bende opgerold... die voor miljoenen euro's aan Bordeaux-wijnen zou hebben gestolen. In het zuidwesten van Frankrijk en rond Parijs zijn in totaal twintig mannen... onder wie vijf vermoedelijke bendeleiders opgepakt... en ook zijn geld- en vuurwapens in beslag genomen. De flessen wijn werden gestolen uit opslagplaatsen in de Bordeaux-streek. De prijs van een fles Bordeaux kan oplopen tot boven de duizend euro. Gestolen wijn is relatief eenvoudig aan de man te brengen. De kopers weten meestal niet dat het om gestolen waar gaat.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 Awb verkeersinformatie met nog een viertal files. En het uh, wordt een beetje eentonig. Maar vooral rond Rotterdam loopt het nog vast. Door de A15 richting Europoort. Tussen het knooppunt Vaanplein en de Botlektunnel staat 10 kilometer. Al heel de middag is er maar één rijstrook open... in de Botlektunnel richting Europoort door een oliespoor. Ze zijn het nu nog steeds aan het opruimen. En die file van 10 kilometer die er staat... levert meer dan een uur vertraging. Daardoor loopt het vast op alle wegen die uitkomen op die A15. Onder andere op de A4 vanuit Vlaardingen naar Hoogvliet. Voor het knooppunt Benelux staat het vast. En in Limburg is er een ongeluk gebeurd op de A2 richting Maastricht. Tussen Nederweert en Kelpen staat 2 kilometer. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Spanning en overtuiging. Virtuose dans. introdans danst. Russisch rumoer. Nu in de Nederlandse theaters. Mis het niet. Kijk op introdans.nl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 Radio 1 en TR kunststof. Dames en heren, goedenavond. Sinds gisteren werkt onze gast samen met zijn collega... in het Cobra Museum te Amstelveen... aan een totaal gezand kunstwerk getiteld... Monument voor het Verlies. En daartoe trok het duo onder de naam B de afgelopen week per ambulance door het rustige Amstelveen... ten einde mensen hun verlies te ontfutselen onder het motto... Uw verlies is onze inspiratie. Hier is Kamagurka. Uw presentator is... Jerry Brouwer. Ja, het is gewoon Kama Bade En jouw collega is beeldend kunstenaar David Baden. Inderdaad. Kama Geurka. En uh, hij zat ook wel eens op deze stoel. David Baden. Nog niet ja. zo heel lang geleden. Vorig, vorig jaar was het, geloof ik. Um, uh, er was een tijd toen je nog heel jong was. En toen maakte je je eigen radioprogramma's. Hè, met een bandrecordetje. Klopt. Hoe oud was je? Nou, uh, ik denk 14 jaar. 12 jaar. 13 jaar, zoiets. Dat was een bandrecorder die wij in ouders hadden. Ik weet nog dat ik toen uh, geweldig uh, veel luisterde naar uh, een programma van André van Duyn op uh, was aan Radio Noordzee of zoiets. Was, uh, ja, en En dat, uh, uh, um, dat was een programma, hoe heet dat ook weer? Goh, um, Met Harry Nack? Of is het eerder? Het was, het was echt compleet krankzinnige typetjes. Ja. Uh, ik, ik vond dat geweldig eigenlijk. Uh, Dik voor elkaar uh, show. Dik voor elkaar show, mm -hmm. dat was het. Ja, ja, ja, ik moest even heel diep graven nu. <laughs> ik ook. En uh, ja, ik vond dat eigenlijk uh, heel intrigerend. Hoe, hoe, hoe, hoe, eigenlijk hoe je met een, uh, met een stem en, uh, en wat lawaai op de achtergrond een, uh, een wereld kunt creëren. Maar dan deed jij het in je eentje? Ja, ik weet dat ik, dat ik op het toilet zat opnames te maken en al dat soort dingen. en dan, of het toilet? Op mijn eentje, maar niemand hoorde dat dan ook, behalve een of andere vriend of zo die een keer langskwam. En dat was dan de hele tijd lachen natuurlijk. En wat deed je dan op dat toilet? Dat weet ik niet meer. Maar sprak je in met verschillende stemmetjes ook? Ja, een tijd voor voortdurend stemmetjes en uh, rare dingen waarschijnlijk echt. Uh, heel veel over uh, wat jullie dan uh, poepen noemen. Ja, en dat soort dingen. Wat bij jullie dan hebben. weer een heel andere betekenis heeft. Ja, ja, inderdaad. En dat je best niet samen uh, doet met de twee verschillende betekenissen op hetzelfde moment. <laughs> Goed. Um. Toen was je, jaar of, wat zei je dan? Twaalf, 13, 14, ja. Het was echt en, een, en liet je het ook aan worden. je ouders horen? Ja, die vonden dat wel leuk. Die vonden dat wel leuk. Die zaten wel te kijken zo, en dan begon het altijd te lachen. Mijn ouders waren toen mijn enigste publiek... want ik had geen broers of zussen. Behalve dan mijn vrienden en zo. Mm -hmm. Dus uh, die moesten dat dan wel ondergaan. En hoeveel verschillende typetjes had je? Weet je dat nog? Goh, dat kan ik niet uit het hoofd zo zeggen... maar ik denk toch wel een stuk of drie, vier, ja. Zo van die dingen. Ja. Ik, ik luister Na dat programma van Van Duin altijd uh, Dat was de Zondag denk ik Als ik in bad zat oh ja ja Dat was de zondag als ik, als ik in bad zat En dan zette je moeder de radio aan Naast ik, ik kon dat zelf ook wel hoor <lacht> <lacht> Maar er moest ver nog van het bad staan hè, Dat hij niet in het bad donderde Anders werd ik geëlektrocuteerd ja, door André Van Duin <lacht> En het ging pas mis Toen je op je vijftiende ook nog gedichten ging schrijven Oh, uh, ja, dat was onder invloed van Paul Pols, Snoek, denk ik. En, uh, dus we hadden ja, eerst André van Duinen en toen Paul Snoek. Paul Snoek, ja, ja, dus ik denk dat dat wel een beetje... Die, die heeft mij wel beïnvloed wat, wat op dat vlak. Ik vond dat wel mooi. Ik weet niet wat hij juist schreef. Gedrichten of zoiets. Of een kruising tussen gedichten en gedrochten was dat. Mm -hmm. En... Uh, ja, heel absurdistische versen eigenlijk. Um, maar gek genoeg, uh, een jaar of uh, vijf, zes later... ...ben ik hem toen, uh, ik heb hem toen live gezien... Uh -huh. in, het, ...in de Vorst Nationaal, de nacht van de poëzie. Yeah. En uh, ik, stond, ik stond daar toen met een, een emmertje met verf... ...en een borstel, want ik moest daar dingen schilderen of zo. Die, het was uh, die organisator... Guido Lauwaert had mij gevraagd om daar een schilderij te komen maken. Ik was toen een jaar of twintig of negentien, ik weet het niet meer. En uh, Paul Snoek kwam optreden en ik vond toen eigenlijk dat hij helemaal niet grappig was. Dat hij helemaal niet leuk was. Dat hij... En ik riep dus en ik... Op een bepaald moment stond ik, met... ik stond op de eerste rij in Forst National en toen heb ik ook met verf gegooid of zo naar hem. Oh ja? En die werd heel kwaad en die zei toen... Uh, als je het beter zelf kunt, kom dan hier... En toen heb ik dat meteen gedaan, ben ik op het podium gekropen. Maar ja, ik was totaal onbekend, niemand kende mij. Maar Mimi's heb ik dan die gedichten uitgebeeld... die hij dan heel serieus stond te declameren. En toen is hij heel kwaad geworden en is hij weggegaan. En toen is hij vijf, vijf maanden later verongelukt. Het een auto. heeft niks met het ander te maken. Hoop ik toch niet, hm. nee, nee. Maar toen is er iets gebeurd... Toen hadden ze mij gevraagd voor de nacht van de poëzie in Utrecht. Ja. En toen heb ik daar opgetreden met een doos met as. Ik had dus een as gerecupereerd uit mijn, uit mijn kachel. En toen zei ik dus dat mijn goede vriend Paul Snoek overleden was. En dat zijn laatste wens was om dat zijn as zou uitgestrooid worden op de nacht van de poëzie. En er zat één groot stuk, ik had een ossenstaart gekocht. En er zat één groot stuk ossenstaart tussen de, tussen de as. En toen vroeg ik of er nog mensen een aansteker konden gooien, omdat dat de crematoria toch niet meer waar was geweest. Vanaf toen was, had je je naam gevestigd. En toen, ja, toen was, was iedereen heel kwaad op mij en, zo. en ook heel hard verlaagd, want honderden aanstekers tegelijk vlogen naar het podium. Oh, ja. Dat was echt een fantastisch moment. Maar was, ik had ook niks tegen Polsnoek. Dat wil ik er nog eventjes bij zeggen. Nu, 40 jaar na datum. Precies, en uh, het begon allemaal met Polsnoek. Want je was een liefhebber van zijn werk. Ja, ja, absoluut. En, hij, en toen hij... ging je zelf ook dichten. Ja, ja, dat vond ik heel mooi. Dat je zo met woorden uh, dingen kon doen. En er waren ook geen gedichtjes van... Oh, ik zie je graag en dat soort flauwekul. Nee, dat was echt wel... Ja, waren ook een wereld terug. Hè, een soort van universum. En, uh, en, en, en ja... Ja, dat was ook... Maar toen gingen ze zich wel zorgen maken, toch, om je? Um... Die ja, nee, nee, was tot daar en toe. Tot daar en toe, c. inderdaad. Maar mijn, mijn uh, dat was de, de, de, de huisarts die langs kwam. Ik was een beetje ziek of zo, en uh, de huisarts kwam langs en die hooide een oogje op mijn tekeningen en op die gedichten die daar lagen. En toen, toen vond die man dat ik te, dat mijn dat mijn gedachten te ver waren voor mijn, voor mijn fysiek of ik weet, mijn leeftijd of zoiets. Ik weet dat niet meer. En uh, toen, hij mij, uh, toen zei hij tegen mijn moeder, je moet hem dit geven. En dan schreef hij iets voor. En dat was dan, bleek dan Seresta te zijn. Of Theemista of allebei tegelijk. Nee. Weet je niet meer. Nee, zeg je nu. Ja. <lacht> ik vond dat eigenlijk niet zo slecht. Maar... Want het was een lekker effect. Ja, ik ging op mijn bed liggen en een beetje ontspannen en zo. En... Uh, maar um, dat had in feite weinig invloed op mij. Dat was niet echt niet, niet bepaald iets waar ik van wakker lag, om zo te zeggen. <laughs> Want het bleek wel een slaapmiddel, zei dus zeker of zo. Ja, toch? Um, iets waar je in elk geval heel rustig van wordt. Ik deed niets aan mijn uh, gedachten omtrent Paul Snoek of, of de realiteit op zijn. En je hij werd er ook totaal... niet direct creatiever van? Nee, absoluut niet. Het was niet ik zeg dat dat speelt geen rol die dingen mm. nee, dat werkt dat werkt ook uit hè en, uh, ja ja, T-misten en Ceres. Dat waren kleine witte pelletjes. En was en je moeder er niet van geschrokken? Maar Die wist dat eigenlijk niet. Maar toen, toen heeft mijn moeder mij heel raar genoeg ingeschreven. Ik moest dan, want ze vond dat eigenlijk ook maar flowkul, die chemische spullen. En ze zei van: Ik heb je ingeschreven in een ontspanningscursus. En dat was dan uh, omdat ze vond dat ik te zenuwachtig was. Maar ik was gewoon ja, heel erg bezig. En nog altijd, ik kan nog altijd niet stilzitten. En uh, toen bleek dat een cursus te zijn van de. Um, transcendente meditatie oh, maar Ik weet dat nog, dat waren mannen die in, in Oostende kwamen die al, Ze zagen zo'n beetje uit als Jehovas getuigen Die uh, gepaard hadden met mormonen Zo, zo zagen ze eruit <lacht> En toen? Nou, en toen uh, moesten we ...was er eerst een, een, een, een introductie van hoe belangrijk dat transcendente meditatie tm... ...en dan met die Maharishi, Mahesh Vishnu, weet ik veel wie... Uh, had daar ook allerlei uh, theorieën over dat hij dan uh, veel intelligenter was... En, ...en toen werd ik heel erg kwaad... ...toen zei ze ja, want een leger dat mediteert is onoverwinnelijk... En dan dacht ik, wat voor fascisten Wie praat is dit nu? Waarom moet je leger onoverwinnelijk zijn? Dat wil dat wel zeggen dat je een oorlog wil beginnen, of zo. Dus toen heb ik gezegd, oké, okay, ik zal dat. Ik zal meegaan tot een bepaald punt. En dan zal ik mijn, uh, mijn ding doen. En uh, toen moesten we. Een, en ik had toen een vriendinnetje mee ook, en zij moesten zij we gingen ook mee met mij naartoe. En toen kregen we elke soort mantra en dan moesten we een sinaasappel afgeven of zoiets, plus 500 frank was dat toen in de tijd, of zo, 100 frank een sinaasappel en 500 frank ja, vooral, die, vooral die 500 frank natuurlijk die sinaasappel, dat heette niet, maar ik weet nog dat er een sinaasappel in het spel zat en toen kreeg je dus in je oor gefluisterd een mantra of zo mm -hmm. en uh, toen we buiten komen maar ze zei, van, je mag dit, die mantra nooit aan iemand anders geven of zeggen en toen zei ik dat tegen haar en zij zei, ze, ja ik heb ook dezelfde hout <lacht> en uh, toen ben ik in discussie gegaan met die mensen... ...en uh, het was een heel gestresste toestand <laughs> natuurlijk voor die gasten... ...want die wouden eigenlijk alleen maar miniteren... ...maar ik ben dan echt uh, heel... En toen, Obstinaat? Ja, toen ben ik eigenlijk... Ik was altijd al van, van toen dat ik heel klein was... ...ik was zes jaar oud, geloofde ik al niet meer in Sinterklaas... Dus ook niet meer in God, omdat ik vond dat die kerk veel te groot was. Dus ook niet meer in, uh, in alles wat er nagekomen is. Transcendente meditatie, je was er niet ontvankelijk voor. Nou, ik kan wel voorstellen dat het, dat het inderdaad uh, goed is om een keer rustig te zijn... in de ogen toe te doen en een keer uh, aan niks te denken. Of te doen alsof je aan niks denkt, want uiteindelijk als je aan niks denkt ben je gewoon dood. Maar uh, dat kan allemaal wel leuk zijn... Uh, maar je kunt goed een pint drinken of weet ik veel wat of andere. maar ik heb iets tegen dat uh, ja dat uh, als je dat doet dan ben je beter dan de rest weet je, dan heb je mm -hmm. wel dat gevonden dat, dat, dat, dat, dat je bij een leger hoort dat onoverwinnelijk is onzin. onzin of mm. dan ga je overal parkeerplaats vinden of zo wat dat nog mm. erger is maar <laughs> <laughs> en uh, uh, je, je was daar dus totaal niet uh, ontvankelijk voor. En, en, uh... Ik werd er ook kwaad van en, ja. en tegendraads. En, zo, hmm. ja. en toen kon je gewoon weer naar huis. Omdat en... ik ook vind dat die mensen dan dingen misbruiken ook. Uh, in die zin dat ze dan bijvoorbeeld een goede techniek gaan misbruiken. Hmm. Bijvoorbeeld, te, bijvoorbeeld yoga is ook zoiets. Yoga is een heel goede techniek op zich, maar veel verenigingen en zo misbruiken... dat we mm -hmm. dan mensen eigenlijk dwingen om om, om, om... om mee te gaan in hun ja. leer. Kun jij je eigenlijk goed concentreren? Ben je iemand die... Uh... Ik, dat is een van de, de weinige dingen die ik goed kan. <laughs> Daar draait het eigenlijk allemaal op. Uh, concentratie is het mooiste dat er is. En het is ook het mooiste om naar te kijken... als iemand geconcentreerd is. Mm -hmm. Daarom kijken we zo graag naar... de meest idiote dingen. Omdat je dan mensen ziet die geconcentreerd zijn... Zelfs een voetbalwedstrijd of een, een, een optreden. Of als 500 meter echt... schaatsen. Heb Bevolen. je het gezien trouwens? Nee, ik was aan het werken natuurlijk, mm. uiteraard. Maar hebben jullie weer een medaille gewonnen en wij niet? Drie. Drie. Goud, zilver en brons, maar, nog een keertje. Wij, wij hebben weer niks. Hè. En uh, jij stond maar aan mij te schilderen. Wij zijn de vierde, altijd de vierde. <laughs> Uh, even wat nieuws. Je hebt trouwens een ontzettend belangrijke, grote, mooie prijs gewonnen. Wanneer was het? Vorige week of twee weken geleden? Ja. In Angoulême. Uh, ja. Een heel prestigieuze Franse. Uh... Ja, dus, <laughs> Cowboy Henk is nu Frans erfgoed geworden. Dat, vindt, dat is geweldig, natuurlijk. Is er al een Franse cowboy, Henk? Ja, ja, ja. We hebben uh, nu al ons. Uh, we hebben een boek uit. Gegeven vorig jaar is er een boek uitgekomen. Dat is dat boek dat trouwens die prijs gekregen heeft. Oh ja, natuurlijk. En dat is nu al zijn derde druk bezig. Het is een prachtig boek, ook trouwens. Heel mooi boek. Um, Zang met ook hersenen? Ja, er ja. komt nu ook een boek. Hetzelfde boek komt uit in Spanje, dacht ik nu. Ook Finland, Noorwegen, Denemarken... Allemaal naar aanleiding van die prijs? Heeft dat zo'n uitwerking? Of, of nee, was Finland het gewoon... was al, maar die prijs heeft wel zo'n uitwerking... dat je dan inderdaad uh, aan alle kanten begint door te, door te breken eigenlijk. Hè. En uh -huh. Herselen is er ook heel blij mee, hè? Want jij ja. krijgt altijd net wat meer prijzen dan Herselen. Nee, nee dat, dat weet ik niet, maar hij is, hij, is, hij is heel blij... omdat we eigenlijk ook al dertig jaar... elke week hebben we Kobe Hink gemaakt, ja. elke week... En um, dus zoals dat zoals je we elke week, uh, weet ik veel Ik zou zeggen je tanden poetsen, maar dat is niet wel zo. We <laughs> poetsen ze toch elke Elke dag. <laughs> twee dan. keer per week. Maar het is dus, um, dus bijna zoiets geworden. Komen henk maken, is dus een soort... Uh, Um, wou ik zeggen, uh, transcendente, meditatieve, creatieve, militaristische humordaad geworden. Ander nieuws dat ik even aan je wil voorleggen, dat kwam hier vorige week door, dat Urbanus heeft opgetreden op een congres van de NVA, de Nieuw-Vlaamse Alliantie. Ja. En hij schijnt ook banden te hebben, of contacten met uh, de wever. De winterbanden. Met de, wever. de winterbanden. Wat, hoe, hoe zie jij dat? Vind je daar iets van? Of zal het allemaal... Ik vind daar absoluut iets van. Ik vind dat je als komiek nooit of nooit... voor om te even welke partij mag optreden. Omdat je dan eigenlijk jezelf... Uh, kleineert. Want um, politieke partijen... zijn één ding. Maar ik vind als, als komiek... of als satiricus of als artiest... mag je je nooit of nooit... verbinden met een politieke partij. Omdat die... Ook al ben je akkoord met bepaalde visies van die partij... of die partij verandert. Na jaren zijn er weer andere mensen. konden weer schandalen. Je bevuilt jezelf daaraan. Dat is niet goed. Hm. Een politicus kan politiek bedrijven. Maar die moet ook geen stel gaan schilderen. Ik bedoel, nee, ik zou dat nog niet gedaan hebben in zijn plaats. En, en als je hem tegen zou komen, ergens? Bij zou andere... ik hem dat wel zijn Ja, natuurlijk. Ja, en ja. schrok je ervan? Uh, pff, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, omdat ik dacht dat hij slimmer was dan dat. Ja. Maar blijkbaar kan het hem niet meer schelen. Hè? Blijkbaar is hij, is hij... Ja, op een soort leeftijd en dat hij denkt van, ja, ze kunnen mijn rug op. ik doe dit nu. Mm. Hij is ook graag dwars, he, Urbain. Dus het, het is een vriend van mij, dus ik heb niet uh, totaal geen... Maar hij is een vriend van je? Ja. En, en, maar zo'n vriend dat je niet de neiging hebt om hem te bellen van, wat doe je nou? Nee, ik mm. bel hem nooit, trouwens. Het <laughs> <laughs> is een vriend die ik nooit bel. <laughs> een van de weinige vrienden die je nooit belt. <laughs> nee, ik bel, bel. Maar ik heb veel respect voor Urbain. Hij is, heeft een, hij is een heel goede artiest en al die dingen. En hij heeft mij al vaak doen lachen. Hmm. Maar ja, ik vind hem. Daar staat hij echt als een paljas gewoon. Op zo'n podium. Van een bende mensen die eigenlijk maar één ding willen. En dat is met de haren meegestreken worden. Als je voor een politieke partij optreedt, dan moet je met de haren meestrijken. Nee, je... En als je dan een grapje maakt over hen... dan moet het zodanig zijn dat het toch nog... weet wel wel, tolereerbaar... Ik vind, dat... ik vind dat niet kunnen gewoon. Dus ook zo... ja, je, je treedt ook op voor een publiek. En een publiek... dat zijn allemaal mensen door elkaar, vind ik. Je moet okay. zoveel mogelijk... En een politieke partij... dat zijn allemaal dezelfde mensen... die op dat moment voor die partij gaan. en ze, Binnen drie maanden zijn het verkiezingen in België... en dan... Dan, moet, dan moeten al die neuzen dezelfde richting uitwijzen... en dan sta je daar als komiek eigenlijk. En dan vraag je me ook af wat je dan doet... als je dan voor een zaal staat... met de helft of drie kwart andere mensen hmm. eigenlijk. En heeft hij dan voor jou afgedaan? Is die vriend nee, af? Nee, dan niet. Zo streng ben je niet? Nee, voor het, je is niet, het is nu niet voor de... Moest hij nu voor de fascisten opgetreden hebben? Voor de nazi's? of voor de, Dat zou iets anders zijn... De N.V.A. is nog altijd een democratische partij. Mm. Oké, okay, het is mijn gedachte Niet helemaal, niet een tegendeel. Maar ik heb mm. niet zo die voels van nu erbij. bij kom mijn, mijn deur niet meer binnen. Omdat ik nu, dan nu. Je bent gewoon benieuwd, eigenlijk. Wat zeg je? Je bent gewoon nieuwsgierig en benieuwd waarom. Of... Ik denk dat ik het weet gewoon. Ik heb het al gezegd. Hij is gewoon <laughs> oud. <laughs> dan gaan mensen rare dingen doen. Of helemaal niet raar. Nee, als je een bepaalde leeftijd ik kan me dat voorstellen, dus er is er niks meer aan. Hoe oud is die? Hij is, is, Hij is toch wel 85, hoor. 85? Goed, de tegel ligt daar. Met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. Nu nee, je, is is even, je wordt 85 uh... als je voor de NVO opvlog. <lacht> en dan heel snel, in versneld mm. tempo. Uh, luisteraars kunnen zich melden met vragen, opmerkingen. Ga naar onze website radiokunstof.nl of via Twitter. Hashtag Radio Voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Luc Zeebroek is vandaag te gast. Beter bekend als Kammer Geurka. Uh, is in de eerste plaats volgens mij toch nog steeds cartoonist. Voor de NRC iedere dag sinds 2002. Maar vanaf je 22e, dus heel lang geleden... Uh, ben je al begonnen hè, bij de NRC? Absoluut. Ja. En daarna Humo en allerhande tijdschriften elders in Europa en de wereld. Waaronder de New Yorker. Dat lijkt me helemaal zo prettig als je dat kan zeggen. Dat is waar. Zeg het nog eens. De New Yorker. <lacht> en, um, ja, en verder ben je eigenlijk onafgebroken aan het werk. Niet alleen als cartoonist, maar ook als theatermaker, radiomaker, televisiemaker, schilder... En uh, vooral het aspect van uh, de schilder gaan we belichten in het komende uur. Want okay. uh, je vormt op dit moment een duo samen met David Baden. En jullie zijn drukdoende in Amstelveen, in het Cobra Museum. En je nee. bent een week lang op stap geweest, ja. in een ambulance, nee. met zo'n pak aan. Ja. Zeg je nou ambulancier of ambulancier? Wij zeggen ambulancier. Dat komt nog uit de middeleeuwen natuurlijk. Ik zeg ambulance ambulancebroeder? Nee, maar je zegt, wat zei je? Ambulancebroeder? Ja. Klinkt heel... Je bent broeder op de ambulance. Klinkt heel gelovig. He. Ja. ja. Een ambulancebroeder. Maar goed, je, je, want ik zag foto's dat je echt in zo'n pak... en ja. David Baden ook in zo'n pak... Mm -hmm. Hoe reageren mensen op je? Want dan ben je in uniform. De in mensen zijn de gewoon heel nieuwsgierig als er een ambulance stopt... en er komen ambulanciers ja. uit of ambulancebroeders uit. Met een schetsblok. <laughs> <laughs> want dat dus dan is je, wat... Ja, dan krijg je wel zoiets van, ja, eerst kijken, zodat er, want we waren, de eerste dag waren we in een, in een, in een containerpark uh, uh, te gast en daar zijn we van Amstelveen en daar zijn we dus in containers gekropen om daar dingen uit te halen die we van dat we dachten van, ja, dit is wel verlies, maar dit kunnen we nog recupereren. Oh ja, want het is allemaal. Het heeft allemaal zet, ja, het te maken allemaal, met verlies. Verlies, ja. Dus wij gaan ervan uit dat we alles te verliezen hebben. En uh, dat niet zo is dat je eigenlijk niks te verliezen hebt. Maar een mens heeft alles te verliezen. En wilde gewoon eerst weten dat, hoe dat, dat bij de andere mensen was. Dus, want voor de ene, het verlies voor de ene is niet het verlies voor de andere. En kan zelfs de, win, de, de verlies van de ene kan de winst voor de andere zijn. enzovoort. Uw verlies is onze inspiratie. Bijvoorbeeld. Is de slogan, toch? En onze inspiratie is uw winst. Want, snap je? Mhm. Mm ik volg het nog nee. uh, ja ik maar goed maar dan ik bedoel uh, daar komen die twee mannen uit die ambulance met het pak aan maar ja, dan met een schetsblok ja, ja. en dan denken die mensen natuurlijk oh ja van die kunstenaars nee dat denken ze nog altijd niet denk nee? Ik. nee dan staan ze te kijken en dan denken ze toch van ja er haal je toch iemand gereanimeerd worden of opgepakt worden op een brancard of zoiets en toen hebben we geen uh, Mensen hebben op elkaar gelegd, maar gewoon een, een kapotte strandstoel en een, <laughs> een, een, een lekkende afvoerpijp en dat soort dingen. En die zijn dan in allerijl uh, met uh, onder sirenes uh, naar het uh, Cobra Museum gebracht. Mocht je zelf rijden Albarus, trouwens? Nee, nee eh, dat, jammer. dat was jammer. Maar we hebben heel eventjes de sirene aangezet zo. Dat mocht dan eigenlijk mag eigenlijk die, niet, nee. nee. Dat mag alleen maar als er iemand in Nee, Nee, maar we toch, toch eventjes gedaan. Ik mm -hmm. vond dat die uitlekkende afvoerpijp... toch wel er heel slecht aan toe was. En toen, jullie hebben die rotzooi daar weggehaald... bij die containers, met het idee om... En die rotzooi staat nu in het Cobra. Dus dat, dat maakt deel uit van, onze, ja, van, van, van, van, van, van ons werk eigenlijk nu. Omdat we daarmee werken. Ik heb dan ook, we zijn ook beginnen tekenen... en bijvoorbeeld die afvoer uh, is een schilderij geworden, is ik heb dat getekend en dan heeft David daar een, een, een schilderijtje van gemaakt. En uh, ja, kijk, zo werken we eigenlijk. Uh, we geven elkaar voortdurend ook opdrachten en uh, we geven elkaar tips. En uh, de ene doet dit, de andere doet dat. Soms wisselen we van schilderij, zoals we van schoenen wisselen eigenlijk en, het is dus echt wel boeiend, omdat je, als schilder sta je meestal alleen in je atelier. Mm -hmm. En nu is het gewoon uh, ja, een, een voetbalploeg geworden eigenlijk. Hè. David heeft ook nog een paar uh, medewerkers mee, mensen die les volgen bij hem op Curaçao. Of... Hij is van Curaçao en doet heel veel met ja. uh, jonge mensen daar. Ja, nee? ja, ja, dus ze zijn er ook van daar naar hier gekomen en zo... Uh. Remco onder andere. En dan, vandaag was er nog iemand bij, Saskia. Die komt dan niet van Curaçao, maar die, die volgt dan een beetje les bij hem. En, en ja, die, die, die, die zijn er ook bezig. En, uh, het ene brengt het andere met zich mee. We, we, gaan ook, we zijn ook gaan praten met, met drie bejaarde vrouwen eigenlijk. In een bejaardentehuis. Ja, dat zag ik. Want er is al wat beeldmateriaal te zien op de website van het Cobra Museum ja, ja, ja. in Amstelveen. En dat zag er echt geweldig uit. Echt hele oude vrouwen. hè? Ja, de oudste was 93. Omdat je dan ook, als je bij ouderen... Ik heb vorig jaar trouwens een reeks gemaakt voor televisie. Gesprekken met honderdjarigen. En dat was ook interessant, omdat je dan aan honderdjarigen... Als je dan vraagt wordt, die crisis, wat denk je daarvan? Dan geven ze daar een antwoord op. Maar dan kunnen die vijf, zes, zeven, acht, negen, tien crisissen teruggaan, die mensen... En, en hoe ouder dat je bent, eigenlijk hoe meer ervaring dat je hebt en hoe interessanter dat het wordt om met die mensen te spreken, over dingen waar wij nu eigenlijk heel gewichtig over doen, doen 100-jarigen meestal heel erg uh, relativerend en. en uh, ja, ja. En dus hoe de, ging dat dan? Want je, jullie kwamen ook in dat ambulancepak of nee, toen had je gewoon een kleren aan. Nee, toen was ik naakt. Nee, <lacht> Kom je nee, daar. In, in dat verzorgingshuis. En dan heen, die mensen nee, we weten we wie, dan, wie jij bent, En Na wel? de tweede of de derde dag hebben we die ambulancepakken uitgetrokken, omdat we dan dachten: het mag ook niet te grappig worden, weet je wel? Mm -hmm. en, en dan, maar dan ze weten niet wie Kamergeurke is, ofwel? Ze weten niet... Nou, Eén was de lezeres van de NRC, ja. de oudste. En die was NRC Next. Dus uh, die, de jongerenversie. <laughs> ik las trouwens ook... Ik weet niet of jij die tekst hebt gemaakt op die foto's. Ik weet niet of dat op de website was. Maar in elk geval allerlei beeldmateriaal. En dan stond er ook een foto van jou. Mm -hmm. Met het enigszins verdwaasde blik. En dan naar boven. Zo. Ik heb uw naam gegoogeld en twee pagina's uitgeprint. Wat? Dat snap ik niet. Nou, ik snap hem wel. Ik vind hem wel grappig. Blijkbaar iemand die jou dus niet kent. Ah, ja, ik dat heb was uw die naam gegoogeld en twee pagina's uitgepricht. Dat, ja. dat is toch een geweldige tip. Ja, ja, ja. Nu weet ik weer wat. Dat is gewoon letterlijk ja. citaat van de mevrouw dus. ja. En toen? Want ga je dan met die mensen in gesprek over verlies? Of, wat? Ja, ja. Ik wou gewoon weten. Maar hoe dan? Uh, how, how, how? Wij wilden gewoon weten wat, wat voor hen verlies betekende. En... Het uh, antwoord was eigenlijk wel verrassend. Die... Dus die oudste vrouw die zei van, ja, de verlies bestaat niet. Uh, wij bewaren. Ik bewaar de dingen. Uh, dus wat ze meegemaakt had in haar leven, de gebeurtenissen die gebeurd waren. Uh, ze was haar man verloren. Ze was uh, ja, andere dingen kwijtgeraakt in de loop van haar leven. En... Uh, dat werd door die twee andere vrouwen ook uh, beaamd, dat ze eigenlijk dingen bewaren. Hoe ouder je wordt, hoe meer je bewaart eigenlijk, in je geheugen dan, in je hoofd. Maar hun probleem was eigenlijk, hun voornaamste probleem was, dat ze elkaar gingen verliezen. Omdat die, dat centrum houdt ermee op. En die mensen moeten nu allemaal ergens anders naartoe. En dat vond je dan ook wel heel schrijnend. Eigenlijk. Ja. Dat je dan zo oud. Dan weer nog een opnieuw keer. Moet opnieuw beginnen Uit met, elkaar met, moet. Ja, ja. Ik onderbreek je even, dat is het verkeersinformatie. Lange tijd was de A15 Rotterdam richting Europoort gedeeltelijk dicht door olie op de weg. De olie is weg. Er staat nog wel een file tussen Pernis en Spijkenissen van 5 kilometer. En op de omrijroute, de Groene Kruisweg, oftewel de N492 Rotterdam richting Hoogvliet. staat tussen Roon en Hoogvliet een file van 5 kilometer. NTR. Speciaal voor iedereen. Ik spreek met uh, Luc Zeebroek, Kamagurka, over een project... dat hij op dit moment samen met David Bade onderneemt... in het Cobra uh, Museum in Amstelveen. Beide mannen zijn uh, een week lang op pad geweest in Amstelveen... en hebben allerlei mensen gesproken en allerlei uh, troep verzameld. Mag ik het zo zeggen? Ja. Uh, om daar vervolgens een... Het woord installatie vind ik altijd... Nee, het is geen installatie. Laten we het, zo nemen. Laten we het uh, gewoon een tentoonstelling ja, noemen. Ja, een tentoonstelling in het Cobra Museum. Met een beetje van alles. En iedereen mag komen kijken, terwijl jullie daar gewoon aan het werk zijn. Uh, ja. Toch? Dat ja. is, het is een open atelier. Iedereen ja. kan zien iedereen. hoe jullie daar met zijn twee aan het schilderen zijn. zo. mensen inderdaad. Heel veel mensen trouwens. En, en hoe werkt dat dan? Want, uh... maar de meeste mensen kijken en, en, en, en zeggen wel eens hallo. Of, uh, maar er zijn ook mensen die tekeningen maken uit de plekken. Uh, vandaag is er een vrouw geweest die haar bed aanbood. Om in het museum te zetten. Om in het Wat museum, te was dat dan? Ja, om in museum te zetten en zo. Ja. Die vond van ja dat ze een mooi bed had, waarschijnlijk. Hm. En uh, jullie, gaan jullie dat bed in ontvangst nemen? Want is het is nee, toch niet de we bedoeling dat het, iedereen uh, zijn rotzooi. We moeten, dat nee, nee, nee, we moeten het nog over hebben, natuurlijk. Hm. Ja, maar dat kan wel mooi zijn, natuurlijk. Het was een hemelbed. Volgens de mail. Maar goed, dus <lacht> veel mensen komen en ze hebben allemaal wel iets te melden. Of, of willen wel uh, participeren op de een of andere manier. Er zijn mensen die tekeningen geven die. Maar ja. wat gaan we zien? Als ik daar morgen kom, uh, wat, wat, wat, wat, wat zal ik dan zien? Wat je zal zien? Ja. Uh, mensen die eigenlijk heel hard aan het werk zijn, heel geconcentreerd bezig zijn, en uh, zich toch ja, op de een of andere manier ook amuseren met wat ze doen. En uh, dan zal je natuurlijk ook het resultaat zien. Er hangen al heel... Een paar hele grote uh, schilderijen, kleinere tekeningen. Uh, ja. Er komt ook voortdurend nieuw materiaal bij. Um, een proces, een work in progress, uh, <lacht> zoals dat heet. En het is de bedoeling dat we vrijdag uh, klaar zijn. Valentijnsdag. Ja, is alles klaar. En kun je een, een, een schilderij <kwijnt> beschrijven wat heel duidelijk geënt is... op een van de verhalen die je hebt gehoord of iets wat je hebt gezien? deze week? Ja, het verhaal... het grootste schilderij... waar David mee bezig geweest is... voornamelijk, dus het bovenste gedeelte... heeft hij een portret gemaakt... van die drie bejaarde dames... waar mm -hmm. we bij geweest zijn. Eén van hen was een, is een... is van oorsprong. En die heeft hij afgebeeld... met een... een keltische muts of helm... Uh, want ze was, ze was heel fier op haar keltische... Afkomst? Ja. Dus, uh, en dan heb ik een, daaronder uh, geschilderd, uh, tekeningen gemaakt, uh, geschilderd uh, over de dingen die waar ze over gesproken hebben. Mm -hmm. over, uh, hun, hun man die dan ziek werd en die dan moest verzorgd worden en dat soort dingen. Het zat er allemaal een beetje raar op nog altijd, maar we zijn er nog altijd aan bezig. Me... Wat me opviel trouwens, want ik zag ook beelden... dat, uh, dat jullie daar dus zitten met die, in gesprek met die vrouwen... en dat je, jouw schetsboek, daar staat ook heel veel tekst op. In. Ja, ik hou van, van tekst. <lacht> dat mag inmiddels duidelijk zijn. Maar de verhouding is... is het gaat altijd om beeld en tekst, hè? In jouw geval, bijna. Ja, dat is waar. Ik vind tekst... Text... Ook tekst is ook beeld. Hè. Als je fles zegt, als je dat woord schrijft, is dat ook een beeld. Het is wel, wat David zei, dat jij iets minder sprak dan hij. In gesprek met die, met die oude dames. Ja, je is <laughs> hij is echt wel een tv-presentator. Hij is echt wel. Hij praat altijd hij, heel veel. Ja, maar woens. Ik denk ook van Nederlands dat hij zo. Vlamingen zijn wat stiller, hè. Dat is wel dat stiller. Is, dat, is, dat is echt wel zo. Behalve dan bepaalde Vlamingen dan maar heel veel bouwen en zo, mijn vrouw bijvoorbeeld. <lacht> maar de doorsnee Vlaming is een stuk stiller dan de Nederlander. Dat klopt. Ja. We zijn minder verbaal. En, sterk. en dat laat je dan ook Nou, verbaal minder sterk, dat zou ik nou juist weer niet willen zeggen. Ik zeg dat wel. Ik zeg dat zo is: jullie zijn verbaal sterker dan ons, waardoor wij uh, eerder geweld zouden gebruiken. <lacht> We, we praten in elk geval altijd harder en sneller. Jullie hebben overal zijn mening. Hm. Ook al doet het er niet toe, maar goed, ja, maar, die hebben jullie hebben we mening. Even terug naar David ja. Baden, die dus zei Drink, dat jij iets drinken, minder sprak. drinken dan en, en ruzie maken. Dan en dan maken maar, op, dat nou, maar dat jij uh, uh, uh, dan wel heel scherp kan luisteren. en dan opeens zo'n zinnetje eruit pikt van een van, een van die mevrouwen. Ja. die hij eigenlijk nauwelijks had gehoord. Ja, daarom ben ik ook stil, omdat je, als je stil bent, kun je heel goed luisteren. En dan kun je juist die dingen ja, op, opmerken en, en, daarop, en, op, en daarop anticiperen. Mm -hmm. die, anders ver, die anders vergeet als je te veel praat. Dat is, het, dat is misschien wel... En daarom is een duo-interview soms vaak interessant. Dat zie je ook bij uh, Paul en Witteman bijvoorbeeld. De ene mm -hmm. spreekt soms meer dan de andere, maar de andere luistert en dan op het goede moment knal dat is interessant. Dat werkt he, goed. Ja. ja. ja. De, de, de was ik heb zelf ook tamelijk veel TV gemaakt. He, dus dan, en ook interviews gedaan en, en, en gesprekken gehad met mensen. En, hoe minder dat je doet, soms hoe beter. Dus, dat is echt wel, ja, Vind ik wel. Maar moet je te weinig doen, want anders heb je niks. Nee, dus je moet nu wel een vraag stellen. <laughs> want anders gebeurt anders er niks, niks meer. Nee, gebeurt klokken. er dan echt niks, niks meer. meer Volgens mij praat jij dan gewoon door. Dat zou kunnen. Er was trouwens één zo'n zinnetje van, van een van die uh, vrouwen. Ik weet niet of jij die dan ook had opgeschreven. Uh, even kijken. Hoe, hoe langer ik denk over het geloof, hoe meer ik denk, laat ook eigenlijk maar. Mm -hmm. Die heb ik niet. Dat is waarschijnlijk David die. die, die... En nog een zin. Even kijken waar die um, Als het over lust gaat... Nee, even, Lust is misschien een te groot woord. Maar genegenheid. Mm -hmm. Dat ging als... Dus, ik zeg David, maar eigenlijk is het David. David zat de hele tijd... Wow, eigenlijk voortdurend over seks spreken met die vrouwen. Omdat hij dacht van... Dit zullen ze wel kwijt zijn. Ze zijn oud, dus ze zullen geen, zullen geen, geen seks meer uh, hebben. Dat of zag hij niet, als het onderwerp dat, van verlies. Dat was voor... Ja, daar, maar je durfde dat zo niet zeggen. Dus hij was een beetje, een beetje te, te braaf op dat vlak. Of hij wou ze niet uh, bruskeren. En, en Ik begrijp het ook wel. Maar dat was eigenlijk zijn ding. En dus daarom heeft hij dat scennetje ja. dan opgeschreven. En klopte dat? Was dat het verlies? Nee. Want zij hadden... Ik denk het niet... Alhoewel... Ik weet het eigenlijk niet echt, maar... Ik denk dat het, het belangrijkste verlies is? Ik kan me voorstellen dat, dat wel een verlies is, natuurlijk, als je oud bent ben je bent altijd alleen en ja, dan moet je toch die intimiteit missen, van, uh, denk ik dan, persoonlijk. Maar misschien heb je dan ook zoiets van, ja, poef, het zal mij wat, uh, geef mij maar de krant. <lacht> Om te koesteren. <lacht> wat is eigenlijk, wat geldt, geldt eigenlijk, het eigenlijk uh, als, als het verlies van uh, Luc Zeebroek, uh, slash Kamagurka? Mijn verlies? Ja. Die vraag zag je natuurlijk al van mijlen ver aankomen. Nee, totaal niet. Nee? Ik verbaast mij Echt waar. mijn verlies... Uh, ja, ik ben ook al een, een stuk ouder geworden. Dus ik ben mijn, mijn jeugd verloren. Maar, doordat ik met die oudere dames gesproken heb bewaar ik mijn jeugd nu. Dus ben ik hem niet meer kwijt, eigenlijk. Dat was wel fantastisch. Maar dat was, ja, daar dacht ik toch eerst aan van... Ik ben niet meer... Uh, ben geen 25 meer. Ik ben er uh, 57, dus dan heb je toch zoiets van... Ik kom, ben toch een heel pak uh, jaren kwijt. Maar kant, inderdaad, ik heb kinderen inmiddels. En eigenlijk voor verlies komt er altijd iets anders. Het is dat dat mij eigenlijk intrigeert ook en interesseert. Dat is, wat komt er in de plaats van dat verlies... Want daar gaat het eigenlijk in de eerste instantie toch over vinden. Dat is wel een heel optimistische kijk. Dat voor ieder verlies iets anders in de plaats komt. Dat is ja. natuurlijk ook gelul. Mm, ja. <laughs> toch? Ja, echt, ik weet het niet. Het is soms... moet eens proberen eens. Zeg een iets. Wat ben jij kwijt? Dat je zegt van... Ik heb niks meer in de plaats. Mijn vader? Ja. Maar heb je niet iets teruggekregen? Ja, ik heb zat teruggekregen, maar niet mijn vader. Nee, maar wel toch, doordat je vader weg is, heb je misschien, ik zeg maar wat, hè, met zijn ogen leren kijken. Omdat je hem zo mist, dat je dan denkt: van als ik door hem kan ik die dingen nu zo zien, bijvoorbeeld. Zeg maar maar. Ja, ja, zo kun je van ieder naar verhaal een mooi verhaal maken. Ik ben ook mijn vader kwijt. En, ja. die, nou, wat is daar dan voor je in de plaats gekomen? Um, vooral het feit dat ik hem dus niet meer uh, ja, kan zien en vastpakken en zo, Maar vooral hoe hij zou reageren En dat komt veel meer terug dan, uh, dan toen hij nog leefde Is dat zo, ja? Ja Maar hoe dan? Omdat je die, zoveel beter weet je voelt dat die, Ik voel ergens dat hij toch bij mij zit Omdat hij toch ergens uh, in de lucht hangt Of ik weet niet hoe dat moet zeggen zo. Maar je voelt... Dus dat, dat, dat, dat, dat heb ik wel. Dus, en, en, en ik spreek soms zoals mijn vader. En soms zie ik uh, mijn, mijn, mijn spiegelbeeld. En dan zie ik ook mijn vader kijken en zo. En, allez, dat zijn dingen die je dan terugkrijgt op de een of andere manier. Uh, of hoe ik reageer. Of, uh, ja. En zijn optimisme bijvoorbeeld. Dat komt ook bij mij terug. Gaat verlies altijd over dood? bijna altijd wel, hè? vind ik wel. Ja. Hm. De dood is het. Je kunt winnen wat je wil. Je kunt echt miljarden euro's op een half uur tijd verdienen, bijvoorbeeld. Maar ja, de dood uh, die is altijd sterker en die komt er altijd bovenuit. En was dat ook en wat jullie wilden doen? Een bij... monument over de dood maken? Nee. Nee, ook dat was ik helemaal niet. Nee? Dat, dat zal het ook niet zijn hoor. Het zal geen moment over de dood zijn. Maar de dood zal wel in terugkomen. Want, ja, maar dan heb je het. We hebben ook gesproken met mensen die zeer gelovig uh, zijn. Uh, onder andere Jehovas een Jehovahs getuige. Een jonge vrouw nog Een jonge vrouw. En die. Ja, plotseling ging ik dan daarover. En dan zei die: Ja, maar dankzij het Jehovahs geloof kan ik niet verliezen. Ik, uh, Jehova uh, is uh, de, en dan heb ik dat de, uh, de ultieme anti-verliesmachine genoemd, het geloof uiteindelijk. En die goede vondst. Die moeten we nog schilderen, dat vind ik. Die gaan we ook nog schilderen. De ultieme anti-verliesmachine. Mm -hmm. Ja. Omdat je daar natuurlijk de dood ontkent, hè. Mm -hmm. Of, of uh, verschalkt, of noem maar op. Nou ja, als troost kan zien of uh, als... Ja, om, maar je het kunt het ook zeggen om, van vallen is ook gaan. mooi, hè. Hm. is ook mooi, sterven is ook mooi in zekere zin. Je maakt plaats voor een ander. Je hebt wel een heel optimistische kijk van je vader meegekregen. Mm -hmm. Ja, maar stel je voor dat niemand zou gestorven zijn tot nu toe. Ja, dan hadden wij een groot probleem. Dan hadden wij, zaten wij hier met 86 in deze studio. <lacht> Maar is het iets... Um, euh, euh, want je zegt, ja, inderdaad, verlies gaat eigenlijk altijd euh, over de dood. Tegelijkertijd zeg je, nee, het wordt niet een monument over de dood. Nee, nee, nee. Het is, verlies is meer dan dat, hè. Ja, er is al een jongen bijvoorbeeld... Euh, en die is een groot verlies dat was 35 euro. Omdat hij met gamen 35 euro kwijt was. En hij had er nog bijna de tranen van in zijn dood toen hij het zei. Dat was, voor hem was dat even erg als, als iemand anders die zei... Van, ik ben mijn, mijn, mijn man kwijt, of zo. Maar hij had al 10 euro teruggewonnen inmiddels. Dus hij was al een klein, een klein beetje optimistisch. maar ja Ik zeg, het is, het is zoals je hier naar kijkt. Hè, dat is de, en het zijn al die verschillende... Die verschillende uh, ja, die verschillende visies op verlies die mij interesseren. Uh -huh. Hoe een ander en hoe... En, en, en daarvoor was het interessant om een week lang of toch een paar dagen met mensen te gaan praten en over verlies en, en Want dat hoe Wat iemand dat zei idee ook, dan eigenlijk? Verlies is een, uh, is het, is een inzicht, bijvoorbeeld. Verlies huh? is een inzicht, omdat hij zegt... En dan zo wat, wat bedoel je nu eigenlijk? Want ik verstond het niet goed. En zei ja, ik bedoel dat je iemand leert kennen en je plotseling ziet: oeh, die is eigenlijk zo, dus wordt Urbanus, treedt op voor de NVA. Mm -hmm. Heb je een nieuw inzicht en dan zou je hem kunnen verliezen, bijvoorbeeld. Mooi. Mm -hmm. Wie was dat? Zomaar iemand. Dat was een piloot van de KLM met, met, uh, met pensioen. Dus die, dus. Oh? Uh, huh? uh, ja. En die heb je geschild, want je liet net op je iPhone een aantal schilderijen. Ja, ja daar, en... hebben we, daar hebben we schilderijen van gemaakt, inderdaad. Ja. En wat was dat dan voor man, een piloot? Daar ja, raakte de, je mee in contact? En... Hij was heel rationeel en heel rustig ook. En, maar het was gewoon daar in Amstelveen, dat winkelcentrum, dat we hem eventjes gevraagd hebben naar zijn verlies en zo. Die bleef heel rustig onder, hij... Ik had de indruk dat hij een soort van politicus was, uh, van, de, van de VVD of de CDA of zoiets, die, die, die zo wat ja, uh, over verlies kon spreken. Zeg maar hij, een piloot, en toen vroeg ook van ben je ooit bang geweest in het vliegtuig en zo? En dan zei hij ja, dat hij toch wel uh, doodsangsten had uitgestaan ook in een vliegtuig. Maar hij wou verder niks over kwijt. En toen? Stokte het gesprek? En... Nee, nee, ik wou verder niks over kwijt. Want mm. toen, ja, toen hebben we hem losgelaten eigenlijk. En uh, maakte je gelijk een schets? Of doe je dat dan uh, daarna? Ja, nee, vaak... Ja, als ik neer kan zitten, kan ik wel tekenen. Maar zo rechtstaan praten en mensen tekenen... Dat, dat, dat gaat mijn petje te boven. Soms moet je gewoon spreken met de mensen. Mm -hmm. Dan moet je gewoon de dingen... Uh, ja... En het schilderij heeft nu iets, iets groenigs, uh, zag ik net. Het, uh, uh, uh, uh, ik bedoel niet het schilderij, uiteraard ook, maar het vliegtuig. Ah ja, dat was, ja ik had eerst uh, een achtergrondje gemaakt. Ik wist nog niet wat ik ging op schilderen. En toen zei ik tegen uh, David... Zei ik, kijk, ik denk dat ik uh, de, um, Spanje geschilderd heb, de kaart van Spanje geschilderd heb. en moest er allemaal heel hard om lachen natuurlijk. En dat, ik zoiets, dat ik daar een uur mee bezig geweest was maar in de middag zag ik plots die foto van die, uh, van die uh, piloot met pensioen en dacht van, ah, maar misschien kan ik die over Spanje laten vliegen en uh, ja, zo is dat, dat schilderij eigenlijk ontstaan en, en, en David heeft er dan nog een, een soort gondel toegevoegd met uh, een drietal uh, oma's die in de mast hangen als paaldanseres <lacht> en uh, ter hoogte van Gibraltar en, uh, toen was het klaar. Wat, wat, is het, wat betekent het eigenlijk voor je... om zo direct met mensen daar te praten... en dan dit ik werk dat, samen met David te maken? Voor mij is dat een... een, een ja, een keer een nieuwe manier van werken. En, ja. en een, ook wel een openbaring eigenlijk. Want ik ga er altijd vanuit als artiest moet je maar zelf bedenken wat je doet. En dat is ook natuurlijk zo. Maar je kunt bijvoorbeeld gewoon een gesprek met jou... Mm -hmm kan een massa, kan een heel tentoonstelling opleveren, bij wijze van spreken. Als, je als het dat goed is wel. Het ja. goed is wel. Ja, ja. En dus zo door het leven stappen is fantastisch. Hè. En dat kun je natuurlijk. Ja, maar dat is, dit verscherpt het nog veel meer. Want Amstelveen en dan in een winkelcentrum en dan om het even wie aankleed, je dat eng en eigenlijk? Of heb je daar ja, geen ik moet, probleem mee? Ik, ik, ik ben eigenlijk tamelijk bedeest. Uh, dus ik moet daar wel even mijn stoute schoenen voor aantrekken. Maar anderzijds, ja, dan. Het is ook leuk, hè. En je bent met z'n tweeën. En we zijn met ons tweeën, inderdaad. En we zijn verkleed als ambulanciers... waardoor het geheel <laughs> toch weer wat gerelativeerd werd. En, weet je wel. Leidt uh, verlies in, in jouw geval eigenlijk uh, tot creativiteit? Ik denk dat dat de sleutel is van creativiteit. Hè? Verlies? Tuurlijk. Je maakt iets... en zelfs op het moment dat je het maakt... ben je het in feite ook voor een stuk kwijt, hè. Want... Uh, ja, ik heb al heel veel scheiderijen alleen al gemaakt en verkocht. <laughs> dat al. Heel letterlijk. Ja, maar je verkoopt het wel. Je krijgt wel iets voor het in ruil voor, maar je bent het wel kwijt, het schilderij. Hm. En soms is dat wel pijnlijk. Heel wel spijt, ja. Ja, omdat je dan nou ja, toch wel uh, heel veel van dat ding houdt. Ja. Maar je moet ook professioneel zijn. Welk schilderij heb je nu voor oog? Als je dit zo vertelt, is er dan één doek waarvan... Oh, dat hangt nu niet meer, dat heb ik niet meer. Niet één schilderij. Nee? Nee. Maar het zijn er wel heel veel. Ja. En wat altijd tof is, dat ze dan weten waar het hangt. Bijvoorbeeld bij wie het gekocht heeft. Dat je weet dat het goed hangt. Dat, het, uh, dat die mensen er plezier in hebben. Dat is allemaal belangrijk. En dat verzacht dan wel de pijn. En uiteraard ook dat je portemonnee gevuld is. Nee. Want ja, je moet toch geld hebben om een nieuwe schilderij te kunnen maken. En nog een. Dat dan en nog weer een, verloren raakt. Maar ja, dat is, dat is het creatie. Dat is het Goed, optreden ook. Je heeft een optreden, maar op het moment dat je dat optreden geeft op theater, dan als het doek valt, ja, dan, dan is het weg. Hmm. Je leert eigenlijk als, als artiest met het verlies voortdurend leven eigenlijk. Ik denk. Andere maar ervaar mensen je leven, het echt als verlies, nee toch? Nee, maar toch een beetje wel, ja. Toch kun je zoiets hebben van wauw, zo, dat was natuurlijk een heel als je, als je een, een heel goed optreden geeft en dan is dat weg en dan weet je dat dan nooit meer terug Dan weet je alleen maar dat die mensen die daar in de zaal zaten, dat zouden koesteren en meepakken. En dan ben je aan de ene kant heel blij en dan kun je, dan kan je heel. Maar aan de andere kant is het ook. Ja, dan zal het nooit meer opnieuw hetzelfde zijn. Hetzelfde publiek zal nooit meer samen in die zaal zitten. Dat is ook zo. Is er wel eens de angst voor het verlies dat het opeens niet meer gaat? In jouw geval kan ik me dat eigenlijk niet voorstellen... omdat er zo de hele tijd maar van alles is. Maar... Nee, ik heb het niet. Dat heb ik totaal niet. Ik moet mij inhouden om te stoppen eigenlijk soms. S'avonds of zo. Als ik zo nu ook in dat proces nu, dan... dan, dan uh... Ik ben daar zodanig geconcentreerd mee bezig. En dan wil je eigenlijk ik altijd zou eigenlijk doorgaan. Niet stoppen, ja, ik zou er niet stoppen. Ja. Ik droom er ook van. Ik, en dan ik word wakker en dan weet ik van... Ah, dat schilderij wil ik maken. En die tekening wil ik maken. Dat heb ik wel vaker hoor. Maar... Wat een geweldig bestaan eigenlijk. Dat dat de hele tijd er is. En dat je het alsmaar... Ja, dat is leuk. <laughs> dat zijn cadeaus die je krijgt. Hè, als je dus droomt van dingen die je kunt maken. En de, maar... Dat is eigenlijk wat ik geleerd heb, meer en meer in mijn artiestenbestaan bestaan, is dat je eigenlijk alles kunt aanwenden om, om er iets mee te maken. Dat dan misschien ook wel kunst kan zijn achteraf. Wat jij ook doet, ja. Ja. Mm -hmm. Het leven bestaat uit verliezers en winnaars, hè? Precies. Hoe zie jij jezelf eigenlijk? Maar goed, verliezen... Ik, heb, ik ben een geweldige uh, supporter van een uh, voetbalclub. Hoe heet die club ook alweer? KV Oostende. Oh ja, KV Oostende. En de kleuren zijn rood, groen en geel. En uh, ja, we hebben dus een fantastische wedstrijd gespeeld. Uh, woensdag tegen Lokeren voor de beker. halve halve waren waar nog nooit zo ver geraakt. Want eigenlijk we komen we uit tweede klasse. Dus, uh, maar nu staan we in de eerste klasse in België. Dus we, dus we doen mee met de grote jongens. En... Uh, ja, dan heb je dus die wedstrijd en dat was dus 90 minuten en dan was het 0-0 nog altijd. En dan uh, verlengingen en dan was het uh, uiteindelijk 1-1. Uh, Tijdens die verlenging maakten we nog een winnend doelpunt dat af, dat heel, heel ten onrechte, en dat wil ik hier <lacht> nog even in het buitenland herhalen, uh, wordt afgekeurd. Uh, vervolgens komen er strafschoppen na uh, 115 minuten of 100, en dan... 7-8 verlies je dan. Weet je wel? Die ene straf, die, die, die hele goede speler, shot hij dan tegen de paal. En, en ja. En dan, dan, dan voel je je daar zo slecht van. He. Dat is zo'n zo rot gevoel. Maar tegelijkertijd <laughs> tijd, dat ik met, met winst en verlies, met dat werk bezig ben, denk ik tezelfde meteen ook van: wel, wat win ik hier nu eigenlijk bij dit verlies? En dan kun je alleen maar zeggen dat je eigenlijk niets wint op het moment dat je dat verliest, je bent gewoon compleet kapot en heel verdrietig. En, uh, maar toch op een bepaald moment komt er dan zo'n klein een vonk van, ja maar we winnen hier wel mentale kracht en we winnen hier wel naar de volgende wedstrijd toe en we winnen hier wel een soort groepsgevoel want iedereen is ermee bezig... en we winnen hier wel... En op de duur... Zo spreek jij jezelf toe? Spreek ik mezelf toe, ja. ja. Met wie ga je naar het voetbal toe? Uh, mijn schoonbroer... mijn schoonvader... Uh, mijn zoon soms... Uh, en, uh, en kun je en, en... dit soort teksten dan ook tegen hun zeggen? Ja, tuurlijk. Hm. Maar dat is nu niet zo'n tekst... dat nou, we zitten naar te vloeken. En, uh... <laughs> en dan... Heb je jezelf zo toegesproken en dan kom je toch gelouter thuis? Tuurlijk. Nee, dat was, thuis was ik nog altijd pist. Maar dan met de tijd krijg je dan, dan mijn voet van mijn vrouw. Want hij is nu genoeg geweest. Het is maar voetbal. Mm. Het is ook maar voetbal. Hè. Maar goed, jij bent alleen maar een verliezer als het gaat om uh, Oostende? Ja, als we verliezen, ja. ja nee, In je het. werk ben je nooit een verliezer. Toch wel? Ja? Tuurlijk. Ja. Ik ben al zoveel keer dat ik zeg, van, shit, waarom ben ik nu juist? Als je schildert kun je dat vaak hebben omdat je iets te veel schildert. Ik zeg altijd, de kunst is om op tijd te stoppen, van echt op tijd ermee te stoppen, dat is het belangrijkste. Want je kunt wel, als je te laat stopt, is het, het zeep want je weet hoe goed dat was voordat je gestopt was. Dus dat is heel pijnlijk. En daar ga je vast regelmatig dus je moet op de altijd, Ja, je moet vaak, eerder stoppen. Dat is echt heel belangrijk. Je kunt laat beginnen, je kunt te laat beginnen, maar je moet op tijd stoppen. Ja. Met schilderen zie je dat heel duidelijk, maar dus met, met, met optreden is dat ook zo. He. Je moet ook op tijd, je, je, je show, hoe goed dat ook is, je moet op tijd stoppen. Anders gaan de mensen, ja, moeten, ze moeten plassen ofzo. En dan begin je op de mensen en zenuwen te werken duur. En elke dag opnieuw maak je iets, hè? Of was het een, ja, de, nou in elk geval de cartoon voor de NRC, iedere dag. Ja, dat is ook zoiets. Dus, dus tussen 11 en 12 maak ik die tekening. En om 12 uur wordt hij zelfs gedrukt. Dus dat uh, vind ik heel, heel, uh, ja, heel uh, spannend en, uh, en leuk om te doen eigenlijk. En, uh, ik heb al tekeningen gemaakt op momenten dat er een... Uh, pff, ja, Net geen been werd afgezet, weet je wel. Dat je Dus echt op hele moeilijke momenten. En dan toch in die tekening, die concentratie. En uh, ja, turbulentie in een vliegtuig. En dan zit je toch een tekening te maken, weet je wel. Dat zijn zo, dat je door de concentratie stap je toch weer uit die beklemmende realiteit. En, uh, sport, en het is gewoon een ander, sport. Ja, en maak je iets voor andere mensen die daar eigenlijk dan nou weer iets aan hebben. Hè. En is er dan nog meer? Wat je... Een sport, Dit nee, het is geen sport. Maar de concentratie van een sporter, dat wel. Ja. Het is geen sport. Het nee. is letterlijk geen sport. Nee, een... maar alsof je uitgedaagd wordt om, en het lekker vindt om zo uitgedaagd te worden. Die, zo praat je Ja, door, je, moet, je hebt, een, een, een, je hebt een, een afspraak met mensen die de krant maken, uitgeven <laughs> en zo. Dat jij op dat uur die tekening levert en dat die ook goed is. Dat is de, en dat moet gebeuren. En dat nu al elf jaar lang? Uh, ik weet niet, ja. het is al wel ja, dat ik het 2002. Eerder. Toen ja. zat je hier trouwens ook. Het was het jaar van het Stedelijk Museum en het jaar van de NRC. Oké. Okay. Die jou vroeg of je iedere dag wilde ja. gaan tekenen. Dus Wat komt er op die tegel te staan? Luc hmm. broek. Om het tegel te staan. Bedenk dat maar even, dan meld ik dat zodanig op deze zender. Te horen is het programma uh, 1 op straat. Rob Oudkerk praat met naaste van kankerpatiënt Eduard van Bijsterveld. Hij heeft niet lang meer. Hij en vele anderen hebben bijna alles geprobeerd, maar zonder resultaat. Behalve de medicijnen die nog niet in de handel zijn. Eduard wil deze graag gebruiken, maar de farmaceut wil dit niet. Daarover spreekt Rob Oudkerk. En wat komt er op die tegel te staan? Ja. Yeah. Ja. Zeg het maar, okay. Kamageurka. Nog vier seconden. Moet ik iets opschrijven? Ik moet dat nu direct zeg het kijken. maar, nu. Uh, Dank, meneer Kama. Dit was aflevering 2777 ja Jawel, Monument voor het Verlies in het Cobra Museum in Amstelveen. En wij zijn er morgen weer. Tot dan. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.